De Canon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Spaanse Brabander van Gerbrand Adriaans Bredero. De literaire Canon bestaat vooral uit proza en poëzie, maar om dit toneelstuk van Bredero kan je nu eenmaal niet heen. Theaterexperten zijn het erover eens... dat het nog steeds een van de beste Nederlandstalige theaterstukken is aller tijden. Het hoogtepunt van de Nederlandse blijspelkunst in de Gouden Eeuw. Zo noemen ze het. En auteur Joke van Leeuwen is het daar helemaal mee eens. Voor mijn Feest van het begin las ik 18e-eeuwse chronieken. Het Frans van die tijd verschilde nauwelijks van het huidige... In het Nederlands hebben we het wat dat betreft een beetje moeilijker. En dat geldt ook voor Bredero's blijspel, De Spaanse Brabander. Maar toch, het gaat best. Lees het maar eens, want het staat integraal op internet. Bredero schreef het aan het begin van de 17e eeuw. Hij liet zich inspireren door de 16e eeuwse Spaanse schelmerroman Lazarillo de Tormes. De Antwerpse Jerolimo komt zonder financiële middelen... Naar Amsterdam en doet zich daarvoor als een rijke senior. Hij neemt een Amsterdam straatjoch, Robbenknol, als knecht aan. Bredero wist ook wel raad met het menselijk tekort, net als de huidige romanschrijvers. Zijn personages zijn geen sjablonen, maar complexe mensen van vlees en bloed. Met hun gebrekkelijkheid, met C.K. en en T. Van een ook nu goed te begrijpen en herkennen soort. Ook de goedgelovigheid van velen is toen en nu herkenbaar en de behoefte aan sensationeel nieuws. Hoor maar. Zegt ons Andries, wat nieuws hebben we van de morgen, wat is er omgegaan gisteren of de nacht? Is er niemand gekwetst, gevangen of verkracht? In de Spaanse Brabander vinden we ook allerlei vooroordelen terug die in onze tijd nog niet verdwenen zijn. Zo noemt Jerolimo de Hollanders bot en geeft hij hoog op van zijn eigen achtergrond. Wel beschouwd doen Amsterdammers en Antwerpenaren wat dat betreft niet voor elkaar onder. Waar in Amsterdam de hele rest van Nederland aanmatigend de provincie wordt genoemd, bestaat in Antwerpen de uitdrukking Antwerpen is het stad, al de rest is parking. Bredero liet zich door een schelmenroman inspireren. Typisch voor dat genre is het vermengen van hoge en lage cultuur. Rabelais schreef een eeuw eerder in Gargantua en Pantagruel hoe de mannen al veestend met een vee stierven en de vrouwen al vunzend en dat hun ziel zo door het aarsgat naar buiten trad. Iets gelijkaardigs vinden we bij Bredero terug, als iemand de geest wil geven, maar die geest blijft in de neusgaten steken. Humor is een grote kracht in het werk van Bredero. Hij schreef zijn Spaanse Brabander, ik citeer, tot vermakingen van zwaarmoedige mensen. Dat woord zwaarmoedig met een S en met GH aan het eind, zodat het nog zwaarmoediger klinkt dan zoals wij het schrijven. Humor brengt lichtheid en evenwicht. Bredero wist dat. Een eeuw eerder wist Rabelais dat ook, die schreef dat de lach helpt om de melancholie de baas te blijven. En daar kunnen we na al die eeuwen nog steeds wat mee.